Het was alleen maar een theorie voor mijn verhaal. U hebt ellen MC gekend. Kunt u mij het een en ander over hem vertellen? Wat was het voor iemand? Sinds wanneer kent u hem? Wanneer hebt u hem voor het laatst ontmoet? Dat interesseert ja. me wel. Laatst ontmoet... dat was... Uh, vorige week woensdag. Bij wat voor gelegenheid was dat? We hadden een feestje. En daar was hij ook bij met zijn vrouw, Irina... Zijn ze een schoolvriendin van mijn vrouw, moet u weten. Via haar hebben we ook Allen leren kennen. Ik wist dat hij met de burg te maken had. Zelf heeft hij het me nooit verteld wat u nu eigenlijk deed. Wat was het voor iemand? O, oh, keurig, nette man. Zijn huwelijk scheen niet zo bijster gelukkig te zijn. Hoe was de relatie tussen u en het echtpaar Ramsey? Zag u ze dikwijls? Dikwijls, nee. Eén keer in de twee, drie maanden op zijn hoogst. Margo, mijn vrouw, zag Irene ook nog wel eens deur. U bent schrijver, Mr. Dickens. Uh -huh. En dus een mensenkenner. Dat valt nogal tegen. Maar die opmerkingsgave van u reikt toch in ieder geval ver genoeg... dat u mij kunt zeggen of u de laatste tijd in het gedrag van de heer Ramsey... iets bijzonders is opgevallen. Bijvoorbeeld op dat feestje bij u thuis. Iets bijzonders opgevallen. Ja, ja, ik begrijp waar u heen wilt. Nee... Nee, Mr. Ramsey heeft op mij echt niet de indruk gemaakt... dat hij met een of ander probleem liep te toppen. Hij maakt een heel normale indruk. Ik heb bovendien niet speciaal op hem gelet. We hebben bijna heel de avond naar de tv gekeken. Voetbalwedstrijd. En u weet zeker dat u Mr. Ramsey... na dat feestje van u niet meer hebt gezien? Beslist zeker, ja. Goed. Ik zal inspecteur in Crespi Village het al eens overbrengen. Ik heb u al eerder gezegd dat deze zaak ons eigenlijk niet aangaat. Er bestaat wel de kans dat mijn collega u nog een paar vragen wil stellen. Neem aan dat u hem vraag van dienst wilt zijn. Oh, zeker. Zo dikwijls als hij dat nodig vindt. Dan mogen wij dit onderhoud als geëindigd beschouwen, meester Ikens. Tot ziens. U ziet, dames en heren, dat ik me een beetje in de nesten had gewerkt. Maar ja, ik had niet kunnen voorzien dat de toeval me zoon poets zou bakken. Had ik geweten dat de doden tot mijn kennissenkring behoorden, dan zou ik echt mijn vingers wel uit het vuur gehouden hebben. Maar ja, het was nu eenmaal gebeurd. En de verwijten die mevrouw mij maakte, waren niet helemaal zonder grond. Ondertussen hadden ze mijn verklaring telefonisch doorgegeven en die had, al was mij daar niet van bekend, in Crosby Village grote opwinding veroorzaakt. Begrijp jij dat nou, Taylor? Uh, wat bedoelt u, chef? Ik bedoel dit. Wat moet je bij Scotland Yard ja, eens hemelsnaam voor kwaliteit te hebben... om plaatsvervangend hoofdafdeling moordzaken te worden? Die stomme uitvlucht van meneer Dickens moet zelfs een schooljongen nog achterdochtig maken. Huh. Hij wou de couleur lokaal voor een detective verhaal bestuderen. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Kan je het duidelijker bij elkaar hebben, Taylor? Ten eerste het motief. Ten tweede de dader. Notabene een kennis van het slachtoffer. Ten derde zijn terugkeer naar de plaats van het misdrijf... waar die hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk nog iets gezocht heeft wat tegen hem kon pleiten... en wat wij ook nog niet gevonden hebben. Ten vierde het feit dat hij de benen nam toen Mr. Singerman ontdekte. En zo'n vent laat Scotland Yard vrij rondlopen. Dat is toch te gek, dat is onverantwoordelijk. Dat is het woordwerk naar zocht. Let nou eens op, Taylor. Wij gaan de plaats van het misdrijf nog eens haarfijn onderzoeken. En misschien ontdekken wij dan wel waar die schrijvende meneer ook naar gezocht heeft. Uh, was er geen sprake van een uh, bril daar in Londen? Ach, kom zij voor toeval. Best mogelijk dat die bril van de vermoorde was. Maar wat die meneer Dikkens daar zocht... dat zal die mister Nutting ook niet op een presenteerblaadje geoffereerd hebben. We gaan. Huh? Wat een ton de regen. Komt wakker nog maar aan. Niet vroeger, Taylor. Als u het mij vraagt... Ik geloof dat die regen lang alle sporen heeft uitgewist. Mogelijk, maar er zijn ook sporen denkbaar waar de regen geen vat op heeft. Een uitvoerwerk bijvoorbeeld of zoiets. Of zoiets, ja. En als het erom gaat om Scotland Yard ja, een te les te lezen... ...dan ben ik bereid om iedere allemaal om te draaien. Doorgaan, Taylor. Is het dat niet wat het allemaal voor nut heeft, inspecteur? Dat moet niet laten zakken, Taylor. Ah, makkelijker gezegd dan gedaan. Inspecteur! Ja? Uh, is, is dat misschien wat? Wat heb je dan? Ja, een stuk van een vuil schrijfpapier. Staat iets op in het machineschrift. Het zijn alleen hoofdletters. Even Tot zaterdag om middag... Dat, dat zal wel om middernacht moeten zijn. En dat zou dan wel eens datgene kunnen zijn wat we zoeken, Taylor.